Paulus is in een heel beste bui. Dat is ook geen wonder, want als je pas op bijzonder slimme wijze een vos hebt beetgenomen, dan is er alle reden om een beetje trots te zijn op jezelf. Het boskaboutertje maakt lange wandelingen door het grote bos en aan iedereen die hij tegenkomt vertelt hij het verhaal van zijn overwinning. Hij heeft het Oeguburu en Salomo al wel twintig keer verteld, maar die zijn er allebei een beetje korzelig van geworden, want tenslotte is het niet zo leuk om te horen dat een ander zo vreselijk slim is geweest wanneer je zelf... Ja, wij zelf zijn inderdaad een klein beetje nogal wel voetalelijk min of meer zeer dom geweest. Ja, en dat is niet zo mooi voor twee zeer wijze vogels, geboren. Zo is het. Ik zou het prettiger vinden als Paulus er nou maar niet meer over praten. Dat zou ik ook aardiger vinden. Oh, daar ontdekt Paulus juist, Gregorius. Wegwezen, Geboren. anders moeten we die hele geschiedenis nog een keer aanhoren. Je hebt gelijk. Laat hem gewoon verdwijnen. Ja, oeh, heepoos, ja, pakdoos. Jij hebt zeker al die tijd geslapen, hè? Of ik geslapen heb? Ja. ja, dat geloof ik wel. Dan heb jij vast nog niet gehoord op wat voor manier ik Rijn de vos bij de neus heb gehad. Rijn de neus bij de vos gehad? Ja, dat, dat heb ik nog niet. Me val nou alsjeblieft niet weer in slaap, want dan kan ik het je niet eens vertellen. Hey, ik ben wakker ook. Uh, dan ben je wakker. Uh, uh. Luister dan even. D die Rein, hè? Die had... <middels> hey, bah, nou snurkt hij alweer. Dat, dat, dat is jammer, want ik wou het zelf best nog eens een keertje horen. Oh ja, Mol. Kom eens hier, Mol. Ik moet je wat vertellen. Heel fijn, Bolus. Als het maar niet dat verhaal is over die vos en die hobbelde babbelde piepers, want dat ken ik al. Oh, ken je dat al? Met Nou, dat verhaal, was het? Dat trek het je niet aan. En dan andere beter. Jammer. Zou ik nou huis iedereen gehad hebben? Wacht, dan zie ik Ooguburu weer. Zeg Ooguburu ook. Wat is er, Paulus? Heb ik jou al verteld hoe ik Rijn de Vos Paulus, als je nou nog één keer Rijn de Vos zegt, dan. dan. dan spring ik uit mijn vel. Ja, uit mijn vuil. Nogal wel zo'n tablak. Oh, neem me niet kwalijk, Ooguburu. Ik dacht dat je het nog niet wist. Het spijt me helemaal zeer tabelijk, maar ik wist het al. Maar daar is Salomo. Misschien kan je dit nieuwtje aan hem kwijt. Uh, heb jij een nieuwtje, Paulus? Ja, Salomo moet je horen. Rijn de Vos had... ah, uh, op. Wil je me nou voor de 21ste keer vertellen... dat je Rijn de Vos hebt meegenomen? Oh, wist jij het ook al? Of ik het weet? Ik krijg een ravenwip van het hele weer. Ik word tureleurs. Nou, stil maar. Ik zal wel niks meer zeggen. Met een beledigd gezicht haalt Paulus zijn schouders op en wandelt weg. En koppig als hij is, wil Paulus nu nog niet toegeven... dat alle bosbewoners op de hoogte zijn van zijn heldendaad. Hij blijft rondkijken naar iemand die wel naar hem wil luisteren. Hij kijkt naar alle kanten om zich heen... en opeens ziet hij een neus uit de struiken steken. Meteen gaat Paulus op die neus af en zegt... Zeg, zeg neus, heb jij al gehoord wat ik gedaan heb? Het zal je vast interesseren, want het gaat ook over de neus. Ja, de neus van Rijn de Vos namelijk, waarbij ik hem genomen heb. Daar ben die neus dan, hè? Zal ik je die hele geschiedenis eens vertellen? De neus gaat op en neer, maar geeft geen antwoord. Mooi, denkt alles. dan wil deze neus tenminste naar me luisteren. En dadelijk begint hij het hele verhaal in geuren en kleuren voor te dragen. Hij vertelt hoe Rijn de Vos Kwek de eend gevangen nam en hoe hij Kwek als gijzelaar heeft vastgehouden en alleen maar bereid was haar in te ruilen tegen de twaalf eende-eieren. De neus luistert ogenschijnlijk met de grootste aandacht en Paulus vertelt met veel vuur verder. Hij vertelt hoe hij alle uitgangen van het Vossenhol met stenen dichtstopte en hoe hij vervolgens een prachtige list verzoomt moet je je voorstellen, Neus, ik heb die vos wijs gemaakt dat er honderd bobbelenpetiepers op hem loerden. Ja, ja, en om het zo echt mogelijk te maken, heb ik toen een geweldig kabaal gemaakt in de vossengang. Net of ik een veldslag moest leveren tegen die honderd diepers. Nou, wat zeg je dan wel van? Vind je het niet geweldig? Inderdaad, Paulus, ik vind het geweldig. En ik ben heel blij dat je me deze geschiedenis verteld hebt. Rijn de vos, ja, die ben ik ja. Kijk maar, ik zal even tevoorschijn komen. Zo, nou kan je meer van me zien dan alleen mijn neus. Lieve, help, dat had ik moeten weten. O, wat verschrikkelijk dom van me. Och, Paulus, trek het je niet aan. Als je nou eens een keertje bijzonder slim bent geweest... dan kan je ook weer eens een klein dommigheidje veroorloven. <lacht> ja, ja. Dus dat was het geheim van al die malle bommelenpetiepers. Ik moet zeggen dat het een pak van mijn hart is. Want zie je, sinds die nare ervaring met die bommelenpetiepers... ben ik nog niet terug geweest in mijn hol... Ik was bang dat ze er nog zaten, snap je wel. Maar nou, ik weet dat het allemaal maar een verzinseltje was. Eh, eh, eh, misschien, uh, misschien was het niet helemaal een verzinseltje, Rijn. Nou, ik er goed over nadenk, geloof ik eigenlijk... Nou, oh. wat geloof jij eigenlijk? Dat die uh, bobbollepetippers echter waren dan ik dacht... Achteraf geloof ik heus dat er een heel stel, ja, misschien geen honderd, maar dan toch zeker wel vijftig. 50... Ach, laat naar nou je kijken, Paulus. Nee, je nou heus dat ik er voor de tweede maal in zou lopen? Je kan nooit weten, hè. Het valt te proberen. Dan kan ik je wel zeggen dat je het mis hebt. Grondig mis. Je hebt mij een belachelijk figuur laten slaan. Meer dan belachelijk zelfs. En ik zal zo vrij zijn met te vreken. Hier jij, narling Mee naar mijn hol. Hulp! Hulp! Ja, natuurlijk spartelt Paulus tegen. En ook schreeuwt hij hard om hulp. Maar Rijn de Vos trekt zich daar niets van aan. Met zijn twee voorpoten klemt hij Paulus muurvast tegen zich aan. En op zijn achterpoten holt hij naar zijn vossenhol. Waarin hij schielijk verdwijnt. Heeft niemand Paulus horen roepen? Jawel. Uwe en Salomo hebben het hulpgeroep opgevangen. Maar wat zeggen die tegen elkaar? Hoor je dat? Paulus vertelt zijn mooie verhaal weer. Tja, blijkbaar heeft hij toch weer iemand gevonden die naar hem luisteren wil. En hij doet precies na hoe Rijn de Vos om hulp schreeuwde. Zo is het. Help, help, ja, dat riep Rijn de Vos. Zo heb ik het Paulus al 21 keer horen voordoen. En het wordt wel vervelend om het zo vaak te horen, nietwaar? Dat wordt het zeker. Maar wij hoeven er niet meer aan te luisteren. Nee, wij weten het nou zo langzamerhand wel. Ga je mee nog een eindje omvliegen, Salomo? Jazeker, oeboeroe. Laten we dat doen. We maken gewoon een tochtje. En dan een flink eind weg. Want Paulus gaan we vandaag toch niet meer opzoeken. Oh, nee. Die vertelt steeds hetzelfde en dat geloven we dan wel. Zo is het.